12 uur. Femke Wondhuis met het NOS Journaal. In een nieuw gedeelte van het Livensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom woedt een grote brand. Het gaat om een gedeelte van het ziekenhuis dat nog niet in gebruik is genomen. Maar uit voorzorg zijn de spoedeisende hulp en de ziekenhuisapotheek ontruimd. Patiënten worden opgevangen in de personeelsrestaurant gaan mogelijk naar een ziekenhuis in Roosendaal. De oorzaak is niet bekend. De Hetwige polder in Zeeland mag onder water worden gezet. De Raad van State heeft bezwaren daartegen afgewezen. Nederland heeft in een verdrag met België beloofd de polder onder water te zetten als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Tegen het besluit kwamen bezwaren, onder meer van de eigenaar van de polder. De Raad van State zegt dat de afgelopen jaren genoeg onderzoeken zijn gedaan naar alternatieven en dat het kabinet terecht voor ontpoldering heeft gekozen. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan hoefde vorig jaar bij de Sinterklaasintocht geen rekening te houden met tegenstanders van Zwarte Piet. Dat zegt de Raad van State. Van der Laan moet van de Raad alleen kijken naar openbare orde en veiligheid. Eerder had de rechtbank bepaald dat Van der Laan meer aandacht had moeten besteden aan de belangen van tegenstanders van Zwarte Piet. De burgemeester was tegen die uitspraak in beroep gegaan. De landing van de onbemande verkenner Phile op een komeet dreigt te mislukken. De verkenner staat na een reis van 12 jaar op het punt om te landen op de komeet. En dat is lastig, omdat er vrijwel geen zwaartekracht is. Stuurraketten die bij de landing worden gebruikt blijken nu niet te werken. Een woordvoerder van de missie zegt dat er geluk nodig is om de landing te laten lukken. Vanmiddag rond half vijf moet de verkenner op de komeet neerkomen. en Een half uur later is dan dus bekend of het is gelukt. Het weer. Af en toe zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag valt er af en toe wat lichte regen en het is 12 graden. Morgen is het droog met zonnige perioden En vanaf vrijdag weer meer kans op regen. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 richting Rotterdam. Er staat 3 kilometer per knooppunt Polderplein. Dat komt door een pechgeval op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Afrit Spaanse polder. Bij de Afrit Spaanse polder is de linkerijst ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo, goedemorgen, eh, middag, middag, ja, middag, middag, middag, ja, middag. Zie je een op woensdag 12 november 2014. Met vandaag natuurlijk het regio en, eh, uh, uh, wat nog meer? Oh ja, de bioscoopagenda, we ook nog vandaag en uh, we hebben ook het recept nog. Ja, het recept, ja, we hebben ook nog. Dus kortom, we hebben weer een vol programma en uh, we hebben ook nog de vinyljaren vandaag. Ja, de vinyljaren met uh, vandaag met Manfred Mann en Van Morrison en Melanie. Ja, In een aparte combinatie. In dit programma natuurlijk gewoon van alles wat, hè, lekkere muziek, en, uh, oud en nieuw en nieuw en oud. En... Als het allemaal werken blijft, en voor rare geluiden, maar goed, oké, okay. we zullen er maar vanuit gaan dat het goed gaat. Ja, het is geen plaat, het is echt geen plaat. gaat van alles fout. Uh, alle dingen die niet moeten gebeuren, gebeuren nu ineens wel. Uh, dus laten we dan dit maar even laten lopen. Beginnen we maar met de 3 in 1 vandaag. Ja. Once upon a time you so fine, do the bumps a dime in your prime. Say beware, doll, you're bound to fall You thought they were all Kidding you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 He really wasn't Joker to the theme. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen they drink my wine. Ja, iets uh, eerder dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling was deze. 3-in-1, want er waren eerst allerlei andere platen die moesten komen, maar de computer ging de fout in. Uh, en dat is ook wel verklaarbaar natuurlijk. Dus uh, nou moet ik even overschakelen, want uh, ja, om dat te voorkomen dat dat weer gebeurt. Want dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kunnen wij niet hebben in dit uh, computerland. In radioland, dus... Dat was wel een 3-in-1 uh, van uh, Bob Dylan en uh, dat is een prachtige 3-in-1. U hoorde achtereenvolgens volgens Like a Rolling Stone van uh, het album uh, Highway 61 Revisited. En daarna hoorde u van het album Blonde on Blonde. Uh, uh, sooner or later one of us must know. En daarna hoorde u van het album John Wesley Harding. Het uh, nummer dat eigenlijk bekender is geworden door Jimi Hendrix. Maar uh, toch wel door Dylan geschreven is. En dat heette dus All Along the Watchtower. Zo uh, is dat. Nou, dan hebben we de 3 in één vast gehad. En dan gaan we nu gewoon verder met, uh, met de andere leuke platen. Ja, dat we gewoon... Dreams are right. We zouden helden kunnen zijn. Ja, het zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. In ieder geval, het was Alesso en dat noemen we het heet de Heroes. En daarvoor loopt One Direction met Still My Girl. feest bij CFM antwoord deze woensdag. We gaan verder met Doten Ja. Van zijn uh, prachtige album Seven Layers. Het begint een beetje zachtjes, hè? Dan denk je van er gebeurt niks. Maar er gebeurt wel degelijk wat, hoor. Jawel, er gebeurt wel degelijk wat. weet niet wat, maar er gebeurt wat. Gewoon even geduld hebben, ja. dan komt hij net op. Zie je wel? Dan komt hij. Val heet dit. Ja, het is doodum opvolgen van HEM, calm out wel de rain school. Slow down breathing on your own, en de world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 En dat het heet Vol. Ja. Van een nieuwe CD. Seven. Dit is een liedje van Cat Stevens. Het is ook ooit gedaan door uh, Jimmy Cliff. Maar nu doen we de uitvoering van Mr. Big. Wild Words. Now that I've lost everything to you.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 Hard to get back. Was dat en uh, dat, maar dat heet een wild word. Compositie van Cat Stevens en de regio. Ik zei een compositie van Cat Stevens. Ja, dat wil ik wel even afmaken, ja. Oh, verdomme, hoor. Oké. Okay. Nou, hier is het regionieuws met Anselma de Koning. Ja. Uh. Ik ben wat man. Ik ben wat met je regio nieuws? Op de derde avond van de begrotingsbehandeling... stemde de Zandvoortse gemeenteraad in... overgrote meerderheid in met de begroting 2015. Er waren wat aanpassingen en het college moest een aantal toezeggingen doen. Uiteindelijk was het alleen de VVD die niet kon instemmen met de begroting. De andere partijen gingen wel akkoord. Als aanvulling op de reguliere weekmarkt wordt het mogelijk gemaakt... om om wekelijks op woensdag op het Gasthuisplein biologische producten te verkopen. Zo heeft het college van BNW besloten. Ondernemend Zandvoort wilde graag als aanvulling op het bestaande aanbod... een wekelijkse biologische markt in Zandvoort. In de vorm van een proef was er vorig jaar op de donderdag... een biologische markt op het Raadhuisplein. Het bleek dat de klanten de biologische producten zeer waardeerden... en dat de markt een toevoeging was op het bestaande aanbod. Na de proef zou er door de gemeente zoals afgesproken naar een andere locatie gezocht worden. Omdat de behoefte blijkt te zijn aan een biologische markt in Zandvoort en in de gemeenteraad vragen daarover zijn gesteld, is er opnieuw gezocht naar een oplossing. Het wordt nu mogelijk gemaakt voor marktkooplieden om wekelijks op de woensdag biologische producten te verkopen op het gasthuisplein. Een mooie en gewenste aanvulling op de reguliere weekmarkt. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling... die afgelopen zaterdagochtend plaatsvond op de passage in Zandvoort. Rond half drie liep een 52-jarige man over de passage... en zag daar een jongeman die uh, tegen de gevel van een restaurant uh, stond te plassen... En naast de man lag een vernield verwijzingsbord. Toen de man hier een opmerking over maakte... werd hij plotseling meerdere malen in zijn gezicht geslagen... door een man die achter hem stond. Het slachtoffer liep letsel aan zijn gezicht op... en moest voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis. De wildplasser en de dader van de mishandeling... maakten vermoedelijk deel uit van een groepje eh, jongeren... Uh, de gewaarschuwde politie trof een groepje jongeren in de omgeving aan. Het ging om vijf mannen en vrouwen in de leeftijd van 21 tot 23 jaar oud... uit Haarlem en Zandvoort. Ze zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachten bij de mishandeling. Voor tips... En uh, informatie hierover? Heeft u iets gezien? Dan is de politie bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844. De landelijke kustdagen zullen dus dit jaar plaatsvinden... op 12 en 13 november in het Centerparkshotel Zandvoort aan Zee. Het netwerkevenement voor ondernemers, beleidsmedewerkers... en belangenorganisaties aan de Nederlandse kust... ...staat dit jaar in het teken van groei aan de kust. Uh, nog meer dan voorgaande jaren zal de bijeenkomst gericht zijn... ...op inspiratie, interactiviteit en kansen. En uh, het is zo dat uh, het kusttoerisme uh, vanuit het buitenland... Uh, ...ongeveer met 1% per jaar groeit. En dat is uh, berekend tot 2025. En dat is toch wat minder dan het landelijk gemiddelde. En uh, daarbij zorgt klimaatverandering uh, en voor een groeiende behoefte... aan dijkversterkingen en duurzame energie. Het ophogen van de dijken en de komst van grote windmolenparken voor de kust... heeft een directe impact op het toerisme. En uh, zijn deze ontwikkeling een bedreiging of juist een verrijking... Deze en andere onderwerpen komen tijze, tijdens deze dagen aan de orde. En tot zover uh, de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een aantal vrije zonnige dagen is het vandaag over het algemeen bewolkt. En vanmiddag kan daaruit wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt uh, een graad of... 13. Vanavond kan er nog wat lichte regen vallen. Later vanavond en komende nacht blijft het droog... met naast wolkenvelden ook opklaringen. De zuidenwind is dan matig en de temperatuur daalt naar uh, 5 graden. Morgen wordt het weer een prachtige herfstdag met flink wat zon. Het blijft droog en er waait de meest matige zuid tot zuidoostenwind. En de temperatuur... Uh, loopt op naar een graad of 13. Tot zover, straks meer. David, een nieuwe single en die heet Chambers. En vooral jullie nog Kensington met War. Hard nieuws. Um... We zijn C.F.M. luncht op deze woensdag de 12e. Luister naar ZFM antwoord. Nou ja, wees als u luistert. Zometeen uh, als alles nog, uh, nog redden hoor. Van de nieuwste bioscoopagenda krijgen we ook nog. En natuurlijk straks ook het recept. Dat is uh, sowieso in de tweede uur. Dus uh, dat komt ook allemaal nog uh, uh, lekker voor elkaar. Maar in ieder geval, uh, we gaan nog even doen met muziek. Jawel. En dat is... Uh... Stel Zouden de buren ruzie hebben? I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Bet my life. Remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. Imagine dragons. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I The world and never in my wildest dreams Would I come running home to you I've told a million lies but now I tell a single truth There's you in everything I do Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I broke you down to tears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 En dat waren ze dan. Imagine Dragons. En I Bet My Life. De bioscoopagenda. Stel je voor. Je heet... Goos Guts. Je bent doodnormaal en er gebeurt nooit iets in het plattelandsdorp waar je woont. En dan opeens, op een dag, zit er een levende mummie op je bed. Wat doe je dan? Deze vraag wordt beantwoord in de familiefilm Dummy De Mummy. En deze is te zien vanmiddag om half vier. En op zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half vier... Dan de film Maya erbij in 3D. En deze is vanmiddag te zien om half twee. En zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half twee. Dan de vrolijke en avontuurlijke familiefilm Sinterklaas en Diego. Het geheim van de ring. En deze is te zien aankomende zaterdag om half twee... Dan zondag eveneens om half twee en volgende week woensdag ook om half twee. Dan vanavond in het kader van filmclub Simon van Kolm, de Duitse speelfilm Zwaai Leben. En in deze film geven de telkens nieuwe onthullingen en spannende plotwendingen... het familiedrama, de sfeer van een sinistere thriller... En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. En tot slot uh, de feel-good film voor deze komende feestdagen. De pak van mijn hart. En deze is te zien van, uh, morgenavond om zeven uur. En een tweede voorstelling om half tien. En dat geldt voor alle volgende dagen. Twee voorstellingen om zeven uur en om half tien. Tot zover de bioscoopagenda.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 Down, despite all your brain, so many traders out there. They all act as though they care, but they're all.